Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Waar een aardbeving geweest volgens de Amerikaanse geologische dienst had hij die een kracht van 8,0. Er is een tsunami waarschuwing afgegeven. Het epicentrum van de aardbeving lag voor de zuidelijke kust van Mexico. 900 kilometer verderop in Mexico's stad was de beving goed te voelen. Inwoners renden in paniek de straat op. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Op het vliegveld van Sint Maarten is voor het eerst na de orkaan Irma een vliegtuig geland. Het ging om een testlanding met een klein toestel van de kustwacht van Curaçao. Morgenochtend wordt het eerste toestel met militairen en hulpgoederen vanuit Nederland verwacht. Inmiddels zijn al twee marineschepen met hulpgoederen en militairen aangekomen. Morgenavond wordt het vliegveld dan weer gesloten op Sint Maarten vanwege de komst van de orkaan José. Die is inmiddels aangegroeid tot een orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot 195 km per uur. De verwachting is dat Gossé nog verder in kracht zal toenemen. Volgens berekeningen van het orkaancentrum in de VS zal hij morgenavond in de buurt van Sint Maarten komen, maar buigt de orkaan wel naar het noorden af. Na topman Bugner vertrekt ook financieel directeur Castella bij Axonobel. Ze is met ziekteverlof en als ze beter is, zal ze in een andere managementfunctie terugkeren. In juli was stapte Bugner al op omdat hij oververmoeid was en president-commissaris Burgmans kondigde aan begin volgend jaar te vertrekken. Het bestuur van Axonobel kreeg de afgelopen maanden veel kritiek van aandeelhouders omdat het bestuur een overnamebod van concurrent PPG na zich neer had gelegd. In de buurt van Assen zijn gisteravond vier inzittenden van een luchtballon gewond geraakt. De ballon was in de problemen gekomen door het slechte weer en maakte een harde noodlanding. Hoe het met ze gaat is onduidelijk. De luchtvaartpolitie onderzoekt wat er precies misging. Het weer op veel plaatsen vandaag veel regen en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMWB.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 was een hele goede zondagmorgen om deze fraaie zondag een zonnetje erbij Ain't No zoncha was het beginnetje maar er is wel gelukkig zonneschijn vandaag. En dit komt allemaal van de fraaie CD van Joe Locke, Joe Locke Lay Down My Heart Blues and Ballads Volume 1. Deze klanken, daar snap je het al, het is de hoogste tijd voor CFM eh, Jazz. En daar gaan we de komende twee uur dan ook doen... voor allerlei mooie jazzmuziek. Samenstelling en presentatie vandaag. Auko B. Terug van weg geweest. En wat hebben ze al op de rol staan deze zondagochtend? Ik lees even het lijstje door... Susanne Raya, Orchestra Baobab, Antonio Forchione, Bidi Bell. Bobby Toms, uh, Andrea Mortis, Dizzy Gillespie... Dwight Dremble, Matthew Halsall, Annie Ross. Nou, dat is toch Echoes of Swing. Dat belooft heel veel moois, het eerste uur. En ja, dat was natuurlijk Joe Locke op Vibrafoon. Ik zal even kijken wie het meelde. J.M.O. Uh, Brown op drums. Ryan Cohen uh, piano en David Fink speelde de bas. Uh, ja, met het mooie weer is het natuurlijk ook tijd voor wat zomerse klanken. En dan kom ik toch bij een van mijn favorieten dit jaar. Susanne Raya, een Spaanse Amsterdamse. Met een prachtige uh, CD gemaakt dit jaar. Windrose. En daarvan het nummertje 1. Again Love. ze contar algo fuera de ti solo salieron versos sin ti quise escribir historias de la vida actual mis ganas se burlaron otra vez perdi All the morning thinking of you Nothing more, sweet baby Klanken van Susanne Raya En dat allemaal in het Jesuur. Dat moet toch kunnen. Uh, ja, Ik vind het wel leuk om terug te zijn. Ik ben inderdaad een hele poos weg geweest. Vakantie is fijn. Maar thuiskomen is natuurlijk ook prettig. En ik was helemaal aan de andere kant van de wereld. En dan besef je eigenlijk dat... Uh, ja, ik heb ook nog naar ZFM geluisterd Dat gaat ook heel goed hoor. Tegenwoordig over heel de wereld kun je ZFM ontvangen natuurlijk. En misschien ben je zelf wel ergens op vakantie... en luister je naar deze jazzklanken. Eens even kijken wat ik nog meer op de rol op sta. oh ja, Antonio Forcione, Een gitarist. Mooie muziek. Antonio Forcione. Ik moet hem even opzoeken. Een cd. Ik denk dat dat Touchwood is... die ik heb klaarstaan. En daarvan het nummer Touchwood. Ja, dit is, uh, uh, ja, gitarist Antonio Forzione uh, is natuurlijk een, uh, een ja, supersnelle uh, uh, jongen. Als je luistert naar het nummer, wat een vingerwerk aan het begin van uh, uh, ja, Touchwood. ongelooflijk deze man. En dit CD kwam uit 2003. Touchwood heet het. En een prachtig CD als je echt van gitaarmuziek houdt. Uh, ja, we hebben van alles op de rol staan. Het is een, zit er een rode draad in. Nee, is het muziek? Het is gewoon muziek die ik mooi vind. En dan kom ik ook bij orkestra, baobab, uh, veel uh, ja, genoemd bij de ontwikkeling ook van jazzmuziek. Dit is nummertje Cabral. Is een uh, orkest wat komt uit de Senegalese stad Dakar. Het speelt verschillende soorten muziek, waar vooral de Cubaanse swingmuziek hebben ze veel indruk mee gemaakt. En ook de traditionele West-Afrikaanse muziek natuurlijk. dat is het leuke van een jazzprogramma. Je kan allerlei mooie muziek draaien natuurlijk. En dat doen we natuurlijk ook. We kijken verder dan het gebruikelijke, zou ik bijna zeggen. Dus daar zit van alles in. En dat betekent ook dat we wat Noorse jazz er weer in stoppen. En dat, dan denk ik aan Beedie Bell. En die hebben een, een Noorse jazzzangeres. En die heeft een prachtig nummer gemaakt. When my anger starts to cry, heet dat nummer. Dit is alweer uit wat ouder, 2003. Luister en geniet. Wie die bel? <klaar> From my death, I know what's to come as this threads pain as I feel the agitated breath. I'm being scout over and over again. I'm just trying to hide my fright. I know that my passivity will cause. As I Stop. Stop. Bidibel, ik zag dat er uh, nog een poosje geleden, 2016, nog een nieuwe cd van haar uitgekomen was. Die zal ik de volgende keer eens draaien, want er zal waarschijnlijk ook mooie muziek op staan. Op dat album spelen onder andere met Joshua Redman, uh, Gregory Hutchinson. Nou, dat belooft wat Bidibel. Bidibell staat natuurlijk voor de naam van uh, uh, B. de S. Leg, zo heet ze, deze zangeres. En uh, die kan er zeker wat van. Nou, we hebben van allerlei soorten muziek gedraaid. Eigenlijk de hoogste tijd om weer naar de echte jazz te stappen. En dat doe ik met uh, Bobby Timmons. Bobby Timmons is natuurlijk uh, bekend als een uh, bekende uh, jazzpianist. Uh, 60 jaar volgens mij. Maar in 2012 is er een dubbelaartje uitgekomen van hem. This Here is Bobby Simmons. En uh, daarvan het nummertje This Here. Even kijken waar ik hier heb staan. Bobby... Bobby Simmons... Komt ie. Robert Henry, noemen hem Bobby Timmons. Een pianist, 1935 geboren, in maart 74 overleden. Uh, Sideman in Art Blakey's Jazz Messengers. Cannonball Adderley gespeeld. Uh, met, uh, ik zei even kijken, hoor, er zijn zoveel mensen waar hij mee gespeeld heeft. Een grote jongen. Eh. Uh, Henk Mobley, Curtis Fuller, uh, nou, Chad Baker, Kenny Dorham, echt een hele een grote naam. Leuk dat ze deze twee uh, LP'tjes uitgebracht hebben in 2012. Bobby Timmons. Kom ik bij een van de, mijn favoriete zangeressen op dit moment... Andrea Motis, een trompetiste en zangeres Spaans. En uh, die heeft weer een nieuwe cd gemaakt. En van die nieuwe cd gaan we een nummertje draaien. En die cd heet, eens even kijken, Andrea Motis... Uh, he's funny that way. Dat nummer pak ik. For emotional dance. He's funny that way. Andrea Mordit. Zang en trompet. Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that Man crazy for me He's funny that way When I hurt his feelings Once in a while His only answer was Just one little smile I've got that man Crazy for me He's funny that way I can see no other way Andrea Motif. Mooie muziek, Spaanse... trompetisten en zangeres. Uh, ja, leuk. Leuke cd. Zeker de moeite waard. Dan kom ik bij een van de betere jazz cd's... die er ooit gemaakt is. En dat is het, uh, een, een, een opname uit Montreux Jazz Festival... Dizzy Gillespie Concert of the Century. Uh, dat is een, een aardige cd geworden. Wie spelen daarop mee? Dizzy Gillespie, Ray Brown... Milt Jackson zie ik staan, Hank Jones Piano... Uh, Philly Joe Jones Drums, James Moody Tenor Sax, kortom uh, de Creme la Creme. Ik heb gekozen voor het laatste nummer Stardust van deze uh, fraaie uh, cd. Uh, Dizzy Gillespie, Eens even kijken waar ik hem heb staan. Hier Stardust. Nou, ze breken de zaal af voor de Dizzy natuurlijk. The Concert of the Century, een prachtig cd. Volgens mij is hij opnieuw uitgebracht. Vandaar dat je weer wat in de belangstelling staat. Eh, wat ook in de belangstelling staat is een, een zanger. En die heet Dwight Dremble. En die heeft samen met uh, Matthew Halsell, een, een, een trompetist uit Manchester... een prachtige cd gemaakt, Inspirations. En nou, die man die heeft een stem als een klok. Eh, ja, een, een beetje een soulachtige stem. En onder andere staat daar het nummer op van Bert Beckerack... What the world's need now. En dat is een bijzonder vrije uitvoering... door Dwight Dremble en Matthew Halsall... Burn it. Phenomenaal, wat is stem? What the world needs now is love. Dat is natuurlijk een boodschap die we allemaal wel weten, maar die toch in de praktijk uh, niet altijd even makkelijk gerealiseerd gaat worden. En hier speelt erbij Matthew Halstel en die heeft in 2016 ook een album uitgebracht, On The Go, en daarvan het nummer The Move. Matthew Halstel, The Move. Matthew Halsal trompet. een uh, drummer Jess Hughes En de bass Kevin Barris. Ja, dat, die kon je wel duidelijk mee horen spelen. Fantastische cd van Matthew Halsal. Uh, een beetje terug naar de oude jazz. Dan ik bij Annie Ross. C cd uit 1996. Limehouse Blues. Oh. Limehouse kid, oh, oh, oh, Limehouse kid Going the way that the rest of them did Poor broken blossom and nobody's child Haunting and taunting, you're just kind of wild Oh, Limehouse Blues I've the real Limehouse Blues Learn from those people Those sad China blues Rings on your fingers And tears for your crown That is the story of old China Town